De zorgorganisatie Carinova trekt per direct het bekritiseerde nieuwe verzuimprotocol in. Zieke werknemers moesten zelf vervanging regelen en werden verplicht hun dagen later in te halen. Na overleg tussen onder meer de vakbonden, de ondernemingsraad en het bestuur zijn de nieuwe regels ingetrokken. De zorgorganisatie zegt dat het nooit de bedoeling is geweest om in strijd met de wet en regelgeving te handelen. Eind volgende week gaat het overleg over een nieuw ziektebeleid verder. In Groot-Brittannië moet een man van 21 levenslang de cel in... voor het bewust inrijden op een Somalische vrouw. Volgens de rechter deed hij dat omdat hij wraak wilde nemen op moslims. Het incident was een paar dagen na de bomaanslag van de IS op een metro in Londen. Daarbij raakten 22 mensen gewond. De vrouw van 47 die de man aanreed droeg een hoofddoek. Ze liep door de aanslag in Leicester blijvend letsel op. Het is de vraag of ze ooit weer kan lopen. In Groot-Brittannië kom je na 20 jaar cel in aanmerking voor vrijlating. NSP-Kamerlid Nine Kooiman vertrekt uit de Tweede Kamer... omdat ze het werk niet meer kan combineren met het moederschap. Ze heeft een zoontje van één. Kooiman is 37 jaar en zit sinds 2010 in de Tweede Kamer. Henk van Gerven gaat de plek innemen van Kooiman.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 Langs de lijn en omstreken met Jeroen Stomphorst en Herman Wichter. Goedenavond en welkom terug bij Langs de lijn en omstreken. Het laatste uurtje alweer in waarin we het hebben over de toekomst van het Nederlandse tennis. En waarin we ook over basketbal praten. Met name over de goede periode waar Groningen in zit. Gaan ze de halve finale in de Europa Cup halen? Verder een bijzonder verhaal over de Israel Cycling Academy. Maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Joranje heeft in de strijd om een EK-ticket... een 1-0-zegen geboekt in de uitzetstrijd met Andorra. Op een slecht veld maakte NEC-speler Arnoud Groeneveld... het enige doelpunt. Oranje staat nu tweede en aan het einde van de rit... geeft dat recht op deelname aan de play-offs. Jordi Kruijf vertrekt na dit seizoen bij voetbalclub Maccabi Tel Aviv. Kruijf vindt dat de club toe is aan verandering. Hij werkte zes jaar voor Maccabi en was daar technisch directeur... en sinds dit seizoen is hij trainer. De Nederlandse waterpolo-vrouwen hebben in de World League... verloren van Rusland. In Rotterdam werd het... 13 1912. Nederland zou bij een zege zeker zijn van het finale toernooi. Zometeen bellen we nog met de botscoach Arno Havengaard. Drie Australische cricketers zijn naar huis gestuurd... naar aanleiding van een schandaal waarbij er werd gemanipuleerd met de bal. Dat gebeurde dit weekend in een testmatch tegen Zuid-Afrika. Een van de weggestuurde spelers is aanvoerder Steve Smith. Coach, coach Darren Lehman mag wel blijven... omdat hij niet van het complot zou hebben geweten. Er volgt nu een onderzoek door de Australische Bond. Ja, de basketballers van Donar, van Groningen dus, zijn bezig aan een historisch seizoen. Afgelopen weekend werd met een enorm vertoon van macht de Beker gewonnen. Leiden kwam er niet aan te pas. En ook in de competitie staan de Groningers bovenaan. En zelfs in Europa doet Donar het dus goed. Morgen strijdt het voor een plaats in de halffinales van de Europa Cup. Dat is heel lang geleden. We gaan erover praten met Hakim Salem. Hij is oude coach van de Groningers en nu pond van de Nederlandse Vrouwen. Welkom Hakim. Dankjewel. Ja, uh, we horen dat niet heel vaak meer: hè? dat een Nederlandse club het zo goed doet in Europa. Uh, hoe hoe uitzonderlijk is dit? Dit is, dit is vrij bijzonder. En zeker naar de halffinale. Uh, ik heb even uh, wat statistieken via Jacob Bergsma opgevraagd. En de, de beste <laughs> prestatie is uh, ja, 79. Uh, Nasiaal uh, EBBC Den Bos, Die wel de finale haalde. Mm -hmm. Ik denk dat Dona wel uh, die kant op kan gaan. Ja, En in de jaren tachtig meen ik dat, dat, dat Nashua Den Bos zoals het toen heette, nog een keertje... Ja. In, in die finale pool van de Champions League hè, vrij Juist. hoog heeft gespeeld. He? Ja, ja. En dat Oude man. Mooie tijden en Doner uh, ja, doet het even uh, ja. dunnetjes over. Dus, uh, <laughs> Hoe kan dat? Wa wa wat verklaart het succes? Ik denk uh, uh, de lange termijn die de club heeft uh, uitgestraald. Uh, door de coach toch wel een aantal jaren achter elkaar uh, uh, vast te leggen. En zijn visie te laten uitwerken. Uh, uh, speelstijl die modern en Europees is. Uh, echt goede spelers ook. Die passen in de filosofie van de coach. Um, nou, het, het klikt gewoon tussen de spelers en, en, en, en de omgeving. Dus ja, dan, dan zie je dat het wel dat we mee kunnen draaien. Ja. Hij, hij heet nu weer donor. De club heet al sinds mensenheugen <güls> is donor volgens ja. mij. Hè. Sinds ja. de jaren 50, meen ik, geloof ik. Uh, uh, jij hebt er gezegd toen heette het de Gasterren Flames. De gast -flames ja. Dat had te maken met de sponsor. Juist. Uh, uh, kennelijk was er toen misschien nog wat meer geld. Hoe, hoe zat dat in jouw tijd? Hoe lang meneer, meneer, meneer was dat precies dat jij uh... coach was? 11, 12, 12, 13. Uh, ik weet niet hoe het budget nu is. Maar nee. als ik kijk naar de afgelopen wedstrijden, hoe dat uitverkocht is en hoeveel uh, sponsoren erbij lopen. Ja, ik denk dat het wel ongeveer hetzelfde niveau is. Maar Aha. wij typen nog niet aan clubs in België of in Duitsland. België ook. Ja. Uh, maar goed, uh, wij staan wel in, in de halffinale. Ja, Martini Plaza is het thuis. En dat is iets bijzonders, hè? Ja. Vertel eens, wat, wat, wat gebeurt er allemaal op zo'n ja, avond? Je, je ziet het gewoon de afgelopen bekerwedstrijd. Maar de wedstrijd daarvoor, uh, uh, waar ik bij was, uh, dat was uh, de, de, de kwartfinale. Uh, ja, daar is het uitverkocht. En je, je voelt gewoon de vibe. En de spelers komen op het veld. En, en je zit, dat is geconcentreerd, gefocust. Ja, je kan het bijna, je moet het voelen, je kan het bijna niet beschrijven. Bekerfinale, volgens mij hadden ze 50 punten na 15 minuten. Ja, dat ja, doet ook de Ja, de hebben live Martini uitgezonden, plaatsen. dat was niet leuk. Nee, <laughs> volgens nee niet. het was... Het was ja, voor hun was het leuk. Uh, ja. Maar weet je, dat, ja, je moet erbij zijn, omdat het is echt een gevoel. En het is een kippenvel moment. En, en ja dan, dan klikt het op een gegeven moment, dan valt alles. Het is toch interessant, hè? Het is echt een, op een of andere manier een basketbalstad, hè, Groningen. Hoe, hoe, heb je enig idee waar dat vandaan komt? Ik denk traditie ik denk dat ze al jaren uh, inderdaad vanaf de uh, jaren terug altijd de hoogste basketbal ook met een um, kwalitatieve goed basketbal hebben, hebben neergezet en dan, dan groeien erin als het ware en ja, het, het gaat eigenlijk van, van vader naar zoon naar, uh, naar de volgende generatie ja, ja maar het hebben toch bij Leiden ook en dat hebben ze in Zwolle toch ook wel uh, Leiden had in... wel een tijdje dat ze uit de divisie gingen dat is waar. Uh, dus ja, dan, dan mis je misschien dat niet dat Leiden minder traditie heeft dat, dat wil ik niet zeggen uh, maar maar in, in Donar is toch wel echt de trots van, van, van de stad. En dat, dat stralen ze overal uit. En mensen willen erbij zijn, hè? Dom. Ja, zeker wel. Maar uh, in een in reguliere competitiewedstrijd, uh, zeker toen ik zat, was het ook helemaal bomvol. Dus uh, het is nu alleen maar extra. Uh, maar de Groningen gaan echt achter hun club staan. Bij zulke grote wedstrijden. Nou, nou, nou noemde jij net een van de succesfactoren is uh, toch continuïteit. Het feit dat de, dat de coach de, de gelegenheid heeft gehad om zijn plannen uit te werken. is dat er zelf uh, in 2011 geloof ik hè? Ja. Dat was een minder succesvolle periode. Had dat ook daarmee te maken? Met ruimte om gewoon uh, je, je visie te kunnen uitwerken? Of waren er andere oorzaken dat het niet zo goed ging toen? Nee, ja, ik denk dat het, dat het verschillende factoren zijn. Uh, uh, het verschil uh, was toen dat ook het bestuur veranderde... op het moment dat ik uh, volgens mij een paar maanden zat of een half jaar zat. Dan komt een ander bestuur, heeft een andere visie. Uh, je, sport, dat gebeurt er gewoon in sport. Dus uh, ja, om, ik kan niet precies vertellen waarom. Het klikte niet en dat, dat kan bij sport, dat, dat gebeurt ook. Kijk je wel uh, met een goed gevoel terug op die tijd? Ja, absoluut. Veel van geleerd. Uh, ik was ontzettend jong natuurlijk in die periode. Ik was volgens mij 32. Dat is wel een tijdje terug. Noem ja. eens iets wat je geleerd hebt daar, in Groningen. Uh, um, nou, je gaat toch uiteindelijk van een, uh, je gaat naar een prestatieteam... Okay, dus je moest op dat moment presteren. De druk, hoe ga je om met druk? Uh, dat was anders toen ik in Amsterdam was. Uh, dus ja, al die factoren... die, factoren die er omheen uh, hingen... Uh, omgaan met... Uh, de omgeving was voor mij... heel erg belangrijk. Het verhuizen, buiten je comfortzone gaan. Dus het heeft mij alleen maar... wat completer en sterker gemaakt. En ik heb uh, enorm van genoten, moet ik eerlijk zeggen. Ik ga met veel plezier terug naar Groningen. Ja, nou, uh, morgen ben je er vast ook weer bij. Uh, nee, morgen nee. moet ik helaas ah. nog training geven. <laughs> Dan is dus die... Tegen Mornar Bar in Montenegro verloor Donar met 73-67. Ja. RTV Noord sprak vandaag met de ervaren assistent-trainer bij Donar, Meindert van Veen. We zullen echt beter moeten spelen als vorige week. En dan hebben we een enorme kans, want in principe als je Europese met minder dan 10 uitverliest... heb je een enorme kans om het thuis goed te maken. Ja, hoe groot denk je dat de kracht van het publiek is? Uh, ja, dat is altijd moeilijk uit te drukken, maar dat helpt enorm. Dat hebben we iedere wedstrijd weer gezien. We hebben goede resultaten hier thuis gehaald. Uh, in Europa en ook in de competitie natuurlijk. Dus het is moeilijk om van Donar te winnen hier in de Martini. Nou ben jij iemand die een heel groot basketbalnetwerk heeft opgebouwd in al die tijd. Um, jij komt op allerlei plekken nog steeds wel in Nederland. Um, in hoeverre leeft dit Europese succes van donar in Nederland? Nou, qua reacties van uh, waar, ik, waar ik kom in Nederland... want ik zit natuurlijk ook nog bij een ander, bij de NBB ook nog. Iedereen is lovend uh, als we een, een wedstrijd spelen tegen een Nederlands competitie. Al die coaches zijn uh, euforisch over hoe we staan te spelen en zo. Dus iedereen uh, vindt het geweldig. Ja, alles klopt op dit moment. Nederland op zijn kop. Hakim... Ja, dat is mooi mee te maken. Omdat dat weer eens een keertje naar voren komt. dat het basketbal uh, is niet zo heel groot in dit uh, land natuurlijk. Ja, ik denk dat we uh, echt goed bezig zijn. Uh, afgelopen zomer hebben, hebben we een, een, WK drie drie, oh, een EK 3-3. Uh, ik denk dat we echt de juiste stappen aan het nemen zijn. Ja. Uh, maar goed, je ziet gewoon als het succes is... dan, dan trekt het en dan krijgt het aandacht. En dan komt het op tv, komt het op de radio. Die rol van Meijndert van Veen. 28 jaar was hij vrouwbondscoach. Dat ben jij nu. Wat is zijn rol? Bij Donner. Ja. Uh, ik denk heel erg de, de analyse kant. Uh, bekijken van de tegenstander. Ik, uh, hij is elke maandag uh, bij ons uh, uh, in Amsterdam. Dus ik werk ook met mij nog. Uh, dus ik, ik zie dat hij de, de analyse kant doet. Uh, laat ik zeggen, de, de tegenstander goed bestuderen. Uh, Sparamid, met de coach. Uh, tijdens de wedstrijd zijn er toch wel heel veel dingen gaande. En, en en heel, heel veel de, ervaring heeft hij. Heel veel ervaring. Dus ja, toch wel met de coach even tijdens, uh, tijdens de wedstrijd sparren. Uh, ik, de klik tussen uh, Erik en mij is ook erg goed. Nou, dat helpt ook. Uh, dus ja, uh, zijn rol is echt uh, heel erg belangrijk voor dit team. Nou, als je kijkt naar, naar uh, drie tegenstanders en analyse daarvan: uh, ja. uh, basketbalteams uit Montenegro en die zeg maar, die zijn vaak ontzettend sterk, hè? Ja. Fysiek heel sterk, maar het is ook de omgeving waar ze op gegroeid zijn. Uh, en en uh, ze hebben een hele goede Amerikaan. Die maakt echt het verschil. Uh, en ja, ze winnen de laatste thuiswedstrijd in een half finale van, uh, van de Adriatic League van Rodester. Nou, dat is toch geen, geen kleine clubpie. Nee. Uh, en daar was hij gewoon met 28 punten topscorer. Uh, verder bijna allemaal eigen. Inbreng, eigen mensen. Maar ja, die kunnen allemaal echt basketballen. Die maken echt een verschil. En die kunnen heel goed van buiten schieten, maar ze hebben echt het hele spelletje wel compleet. Ja. Maar als, dus als je dan kijkt naar de. Uit sorry, als je kijkt naar de. Naar de in Montenegro verloor met een uh, 73-67. Ja. Hoe kijk jij daarna? Want dat is dan niet heel. Dat ja, is niet it, heel verkeerd, it, toch? Nee, nee. Dus eigenlijk de, de. In de vierde kwart, de laatste vijf minuten uit mijn hoofd, die waren niet zo goed. En dan, dan maken zij het verschil. Of misschien een gedeelte van het vierde kwart. ik zag de laatste vijf minuten. Uh, uh, thuis spelen ze heel erg sterk. Maar uit hebben ze maar twee keer van de zeven keer gewonnen. Nou, dus dat is een beetje te weinig. Ja, dus uiteindelijk winnen ze thuis wedstrijden Goed, mooi. Nou, Donner heeft het verschil klein gehouden. En ik denk dat ze thuis kunnen afmaken. Omdat het uitspeelt dit team niet heel erg goed. En dan met het publiek erbij. Uh, uh, want, want dat is dus iets wat, wat, wat donor echt kan helpen. Hè, morgen. Ja, je speelt ook thuis. En het is toch een bepaalde trots ja. wat, je, wat je meeneemt. En ja, als, als ze zo goed spelen als in de bekerfinale. Of in de bekerfinale afgelopen zondag. Ja, wie gaat ze stoppen? Zeg, uh, dit is natuurlijk goed voor het Nederlandse basketbal. Uh, ja. Maar ja, we zien ook altijd wel dat de grote jongens hè, niet hier vandaan komen. Jij werkt bij de bond, je bent de vrouwenbondscoach. Maar het zal ja. voor je, uh, je, je mannen even niet hetzelfde zijn. Al die Amerikanen, al die buitenlanders uh, hier. Uh, prachtig voor donor, prachtig ook voor andere clubs. Maar voor de nationale teams zien niet zo goed. De mannen-nationale team, de spelers daarvan, die spelen toch wel echt de sterke competities. Die zitten in Spanje en, en, en ja, verspreid over, over Europa ja. in een sterke competities. De jongens die hier zitten, die ja, spelen als Arf en Slachter, die zitten wel bij Groningen. Ja, die maakt echt wel het verschil bij het nationale team. Dus ik denk dat het een win-win situatie is, omdat je leert ook wel van de buitenlandse spelers hier in, in Nederland. Ja. Maar is de verhouding goed? Um, ik vind dat de verhouding nu beter is dan, dan wat in het verleden is. Uh, je hebt een uh, Jason de Rousseau van, van Donor is inmiddels een Nederlander. Nou, dat kan wel het nationale team helpen. Ja. Dus ja, ik denk dat de verhouding wel oké okay is. Het, het, ho het hoeft niet minder wat mij betreft, omdat de competitie moet ook aantrekkelijk zijn voor sponsors om uh, geld erin te stoppen. Ja. Nou, dat lukt daar in Groningen wel. Hoe is dat er in de rest van Nederland? Want het uh, gat lijkt nu zo groot. Voor... wisselvallig. Het gat is heel groot. Donau staat echt op één. Daarna heb je Den Bosch, Leiden, Stabiel, uh, Zwolle Stabiel. En dan Rotterdam en dan wordt het steeds wat, uh, wat minder. Maar goed, ze timmeren keihard op de weg. En het komt steeds uh, in de media. Dus ja, yeah, you never know. Als je kijkt naar uh, waar je naar Groningen toe bent gegaan... is natuurlijk het vrouwenbasketbal. Is, is dat heel anders? Of zeg je van, nou, dat is gewoon... Het is, is heel het, nauwelijks. Het is qua, misschien qua contact anders. Uh, maar op het veld, uh, zoals we tegen de dames zeggen, is het gewoon basketbal. Ja, we weten wel wat de vrouwen wel en niet kunnen. Maar we proberen ze geen onderscheid daarin te brengen. Omdat, ja, je moet verdedigen, je moet scoren. En het is gewoon heel simpel eigenlijk. Dus we proberen daar eigenlijk geen onderscheid in te brengen. Ja, maar met contact gaat het wel een beetje anders. En je werkt wel in Nederland niet met altijd met full professionals. Dus misschien is dat ook een verschil. Ja, groot verschil denk ik toch? Uh, ja, ja want je wilt toch wel. Uh, professionals zijn natuurlijk altijd met het basketball uh, bezig, altijd met het spel bezig. Ja, en, en ja, als, als wij met het nationale team zitten, dan zitten best wel veel momenteel uh, die professionals zijn. Die komen uit het buitenland. Maar er zitten we toch wel drie of vier die in Nederlandse competitie nog spelen. En dan zijn ze echt semi-prof. Ja. Um, je hebt ook al met, met, met coach geweest van het drie keer drie, hè, basketbal. Dat is nieuw, zometeen te spelen. Ja. Yeah. Uh, heeft dat de toekomst? Misschien wel meer dan 5 tegen vijf? Uh, ik denk niet dat het 50 uh, tegen 5 uitvlakt. Ik denk dat het wel naast elkaar kan... kan uh... Ik vind het toch heel bijzonder dat dat op de speler komt. Vind jij ook niet? Terwijl het basketbal natuurlijk ook op de speler is. Het gewone basketbal tussen Ja, en heb je ook met volleybal. Ik denk dat 3 tegen 3 echt heel dynamisch ja. is. En het spreekt, het is onvergelijkbaar. Ja, ja, het spreekt ook veel uh, jeugd aan. Het is snel. De wedstrijd is na 10 minuten klaar. Dus je hoeft niet de hele wedstrijd te kijken. Uh, er zit heel veel entertainment eromheen. Uh, we zijn vierde op het WK uh, afgelopen zomer in Nantes en derde op, uh, op in Europa nou als we praten over twee jaar geleden dan waren we nergens dus wij groeien ook erin. we zijn nu ook wel redelijk toonaangevend uh, en gaan ja. we naar de Spelen? ja we gaan er alles aan doen in ieder geval naar de Spelen ja? te gaan <lacht> laat ik dat voorop stellen als je Hoe de beste van Europa hoort dan het. moet dat kunnen zei ze. als, ja, als je nummer één of twee van Europa wordt dan, uh, dan heb je een rechtstreeks plaatsing dus ja, Spannend je, dan maar als één of twee? Als je een WK hebt in je eigen land, 2019. Uh. Ja, dan, dan kunnen we eigenlijk niet wachten. Dus we zijn nu eigenlijk aan het bouwen naar, naar het Olympische Spelen, wat eigenlijk een hele grote droom is. ja, Omdat, ja dan mogen we basketbal meenemen naar Japan. Welke stap denk je dat je vooral nog te nemen hebt? Uh, zeker aan, aan de dameskant moeten we wat, uh, wat meer gaan trainen in, in Nederland. We moeten wat meer uren gaan maken. Uh, professioneler gaan, gaan worden eigenlijk. Nou, dat is, dat is een lange weg. Voor drie tegen 3 moeten we gewoon meer uren gaan, gaan maken. En er moet een, een, een professionele league komen voor, voor de dames. Wat wel voor de mannen is. Zodat ze wat meer oefenen. En niet pas bij een eindtoernooi. Ja. Hakim, keer we nog één keer terug uh, naar, naar Groningen. Morgen, ja. die wedstrijd van, van Donar... Uh, nou, je hebt al gezegd, er zijn zeker kansen om te winnen. Hè? Want die die, mond en de grijnen, die zijn niet zo heel dederend in, uh, in de uitzetszijde. Nee. Maar, maar kan Dono ook die hele Cup winnen? Is het dan mogelijk, als je in de halve finale staat, heb je dan ook de mogelijkheid om, om, om echt nog straks met die Beker omhoog te staan? Ja, waarom niet? Ik denk als je deze wint... Uh, dan, uh, ja, dan gaat het echt om, uh, om de laatste... en dan zijn de, de toppers echt wel ready om, om wel het verschil te maken. Ja. Even los wie de tegenstander is. Uh, ik denk dat zij vanuit hun eigen krachten moeten gaan... en wat ze tot nu toe hebben laten zien... dat ze hebben betere teams uh, tegengehad en ze hebben van gewonnen... Ja, dan kunnen ze echt all the way gaan. En hoe mooi zal het zijn als een, als een, een Nederlands team een Europese prijs pakt... Ja, fantastisch. Prachtig. Geweldig voor het basketbal. Nou, we gaan met z'n allen hopen morgen. We gaan duimen, we gaan zeker kijken en genieten van, uh, van Doner. Oké, okay, Hakim, dankjewel. Hakim, salam Dankjewel. Dat, met Zoom. Als technisch directeur van de Tennisbond moet Jacco Elting... alle middelen aangrijpen om in de toekomst structureel Nederlanders... in de top 100 te hebben. Terwijl de sport zich mondiaal nog altijd doorontwikkelt, blijft het in Nederland zoeken naar een echte topper... of naar een nieuwe Haas of Bertens. Elting zoekt nadrukkelijk de samenwerking met de tennisscholen... maar de bond zoekt het ook in technische innovatie. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Het zijn de junioren van Nederland die op de baan staan in Almere... En dan zien we boven in de plafond allemaal camera's hangen. Er hangen tien camera's. En dan kunnen we uit elke hoek en elke stand... kunnen we spelers zien wat ze doen, analyseren... Uh, en kijken of hun techniek wel uh, past bij uh, hoe wij dat zien. Ja. Dus we zien een eerste service. Als we doorgaan naar de strokes... dan kunnen we nog meer inzoomen op de voorhand of de backhand. En ook daar zien we weer het percentage voorhand of backhand in. Het aantal rotaties is enigszins gelijk. Dus in zijn voorhand heeft hij 1800 rotaties, backhand 1900 gemiddeld. En zo kunnen we echt de, de ontwikkeling en de progressie van de spelers bijhouden. Technische ondersteuning dus om de spelers nog beter te maken. Maar misschien nog wel belangrijker dan dat is talentontwikkeling. En dat is waarmee technisch directeur Jacco Elting zich bezighoudt. Immers gaan maar na de komende Fed Cup wedstrijd tegen Australië. Daar ontbreken Kiki Bertens, Richel Hogekamp, Arangza Rus. Uh, begrijpelijk gezien hun uh, eigen persoonlijke wedstrijdprogramma. Tennis is en blijft een individuele sport. En de sporters kunnen hun eigen keuze maken ten aanzien van hun programma. En deze uh, ingrijpende reis natuurlijk is een hele pittige. Zeker als jij in het gravelseizoen uh, denkt en hoopt dat je de meeste punten uh, en uh, prijzen geeft. Te en dat betekent dat je het moet doen met de nummers 195, 322 en 733 van de wereld. En Michela heeft natuurlijk in het verleden ook, ook vaak al single en dubbel gespeeld. In het Fed Cup is een goede speelster. Alleen is lange tijd geblesseerd geweest. En heeft daardoor ook een minder goede ranglijst. Uh, dus uh, er zitten nog zeker een aantal zeer goede dames uh, bij. Die ook normaal gesproken als alles goed en gezond is. Uh, die thuis horen in de top 100 of twee, top 200 van de wereld. Uh, maar daarna ja, is het natuurlijk altijd te zoeken naar uh, dames die uh, ook een goede ranking uh, hebben. Het liefst wil je er natuurlijk zoveel mogelijk uh, hebben. En dus is de vraag hoe krijg je nou meer toppers in het proftennis? Een van de acties van Elting, het certificeren van privéscholen, met wie de bond dan intensief gaat samenwerken. Wij moeten gewoon keihard helpen als KHTB om de privéscholen, uh, die wij zeker een hele hoge kwaliteit toedichten, nog beter te faciliteren, te ondersteunen, dat ze groepjes gaan krijgen, dat ze budget kunnen krijgen, dat wij ze kunnen helpen met begeleiding van deze talenten ook in het buitenland. Dat we aanvullende diensten zoals arts, fysiotherapie, eten, uh, conditietraining, uh, uh, tactisch mentaal alles wat nodig is om een rugtas te vullen van een jonge sporter, jonge tennissers in dit geval, dat wij als KNTW daarom bijdragen om dat te helpen. Maar daar verwacht je wel wat voor terug natuurlijk. Nou, er is elke dag met veel plezier een keihard te werken. Dat is gewoon het meest saaie, maar het allerbelangrijkste aspect. Maar dat doen alle scholen, neem ik aan. Ja en nee. Ze moeten allemaal nog meer dan dat we al gedaan hebben, onze schouders te zetten... en een stap extra lopen en echt als een topsporter gaan denken. En niet als een lifestyle sporter, Niet alleen maar door de emoties gaan zoals iedereen dat maar verwacht... of denkt dat het bijhoort, door de bank genomen. Moeten we ook gewoon bij ouders en bij kinderen... moeten we daar ook een gedragsverandering proberen te laten komen. De spelers zelf? De spelers zelf. Daar hadden we eigenlijk vroeger ook nooit afspraken mee of contractjes mee. Die hebben we nu dus ook. Om wat voor dingen gaat het dan? Nou, als wij jou de mogelijkheid bieden om op het Nationaal Trainingscentrum te trainen... als wij jou bieden om tien buitenlandse toernooien minimaal op onze kosten te kunnen gaan spelen... en, en dat wij die ook begeleiden, uh, dan, dan maken we er afspraakjes over uh, met elkaar van wat, uh, wat erbij hoort... ten aanzien van het beschikbaar zijn voor, uh, voor Nederlandse teams. Het uh, wel of niet aanwezig zijn bij bepaalde uh, centrale momenten die we uh, organiseren. Over gedrag met name, uh, ook over wedstrijdprogramma. Uh, wat wij vinden dat bij opleiden en ontwikkelen hoort en niet bij per se presteren op korte tijd termijn. Uh, zo om een paar voorbeelden eventjes heel snel uh, te noemen. Nog een maatregel van Elting. Gebruik maken van 15 oud-profs die een papiertje hebben gehaald. Een echt diploma na een verkorte cursus tot tennistrainer in Nederland. Met alles wat ik probeer te doen is het omarmen van kennis. En dat we kennis van buiten naar binnen kunnen halen. Zeker kennis van mensen die op het allerhoogste niveau geacteerd hebben. Uh, Martin Verkerk heeft een eigen tennisschool. Werkt met recreanten en af en toe met profs. Uh, Schenk Schalker helpt de KNOTB al door het uh, reizen naar de gecertificeerde scholen toe. En dat hij af en toe met talenten gaat spelen. En die ten, talenten zijn ervaring uh, uh, probeert mee te geven. Als je een paar jaar vooruit kijkt, hoeveel spelers gaan we tegenkomen in de top 100? Heerlijk, die goede vraag. Ik vind persoonlijk dat met de mogelijkheden die wij hebben, als budget, als land, als infrastructuur met tennisland, moet minimaal 1 op de 25 spelers of speelsters moeten Nederlanders zijn. Dat vinden we een must. Pas op, word je bijna geraakt door een tennisbal, joh. Dat was goed te horen op de radio. <lacht> Mooie eis. NPO Radio 1. Bijna half elf de hoofdpunt voor het nieuws. Michel Coenen. Het kabinet zou honderden miljoenen euro's moeten investeren... in de bouw van een stikstoffabriek. Met dat voorstel komt minister Wiebes. In de fabriek kan geïmporteerd gas geschikt worden gemaakt... voor gebruik in Nederland. CV-ketels en gasfornuizen die nu op Gronings gas draaien... kunnen niet zomaar het buitenlandse gas gebruiken. Ziekenhuizen hebben in bijna twee jaar tijd... 447 calamiteiten gemeld waarbij iemand is overleden. blijkt uit cijfers die RTL Nieuws heeft opgevraagd. De meeste incidenten waren met patiënten tussen de 18 en de 65. Maar er waren ook tientallen incidenten met baby's. Schapenhouders maken zich grote zorgen over de komst van steeds meer wolven naar ons land. Volgens belangenorganisatie LTO zijn er dit jaar al 40 schapen doodgebeten. En LTO heeft vorige week een brief naar de provincies gestuurd... waarin ze oproepen om met maatregelen te komen. En een lang leven is vooral te danken aan een extreem langlevende moeder... concluderen wetenschappers van het Leidse Universitair Medisch Centrum. Ze volgen al jaren 421 families... waarvan meerdere leden ouder zijn geworden dan 90. De in totaal 944 extreem langlevende mannen en vrouwen... werden niet alleen ouder dan de personen die in datzelfde jaar waren geboren. Ze werden ook nog eens gezonder oud... en werden ook pas later getroffen door ouderdomsziektes. en opstreken. Ja, We beginnen het laatste half uur met vuurwerk... want uh, dit jaar zou wel eens het einde van de rotjes kunnen betekenen. U heeft het net al uh, het een en ander over gehoord. Minister Grapperhaus van, uh, en staatssecretaris van Veldhoven... willen namelijk een verbod op het zogenoemde werpebaar knalvuurwerk... Dat bevestigen bronnen in Den Haag. Daarmee hopen ze op een veiligere jaarwisseling. Maar is dit wel de oplossing? Eerder hoorde u al Kamerlid Carla Dick Faber van de ChristenUnie... die positief is over het plan... We leggen het ook voor aan Leo Groeneveld van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland, of Pyrotechniek Nederland, oftewel de vuurwerkbranche. Leo, goedenavond. Goedenavond. Ik vermoed dat je razend enthousiast bent. Nou, iets minder. Uh, kijk, uh, ons standpunt is heel erg duidelijk. En dat hebben we ook kenbaar gemaakt uh, aan de politiek, maar ook aan beleidsmakers.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 Dus dan nou, logisch dat die dat, er tegen zijn. Dat, dat is het eigenlijk niet hoor. Want uh, commercieel gezien is, is knaltuurwerk helemaal niet interessant. Maar het is zo'n essentieel onderdeel van de traditie. Hè. Da, daar begon het uiteindelijk allemaal mee. Hè. Het, het verdrijven van boze geesten. En, uh, en ja... Elke uh, jonge man die terugdenkt aan zijn jeugd. Die, die heeft toch uh, genoten van, van die oude -avond om, om dan een rukje daar naar uit te Daar heb je een denken. punt. Daar heb je een punt. Ja, wat op betreft zit je helemaal goed aan deze tafel. <laughs> maar ik kan me er toch niet helemaal in de kont trekken. dat het natuurlijk. Uh, uh, ook al is het misschien een stuk kleiner dan het werken dat het natuurlijk toch een enorme uh, omzetdaling bij, uh, bij de branche teweeg zou brengen. uit dit verbod. Nou, het is, het is zo dat het 8% van de totale omzet is. En, uh, en dat is best een aanzienlijk deel. Ja. Uh, maar goed, uh, de, de marge op knalvuurwerk is heel minimaal. Dus uh, daar da, da gaat het ons eigenlijk helemaal niet om. Ik, ik, denk, ik denk dat je op moet passen dat, uh, dat het vuurwerk, juist doordat je bang bent dat het illegale vuurwerk dan meer op de markt gaat komen, uh, daarna te meer eigenlijk in een heel vervelend daglicht komt te staan. Ja, want uiteindelijk gaat het om de veiligheid. En de minister hoopt met het verbod dat oud en nieuw veiliger wordt. Ja. M maar als ik je goed begrijp, dan zeg je dat dat, dat is niet wat dit gaat, uh, tot resultaat gaat hebben. Nee, dat gaat dit zeker niet opleveren. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft ook geconcludeerd. Die heeft heel nadrukkelijk gezegd... Uh, knalvuurwerk uh, heeft niet tot letsel geleid, leidt niet tot schades. Uh, dus hier, hier los je dat probleem absoluut niet op. Toch beroept zij zich daar wel op. Zojuist hadden we Carla Dick Faber aan de lijn van de ChristenUnie. Die, die, die haalde juist dat rapport aan. En zei van, ja, uh, dit is een prima stap. Want ik zei, is dat niet een stap tot, tot het algeheel verbod voor consumentenvuurwerk? Nee, zei ze, dit is prima. Hiermee maken we oud en nieuw veiliger. Nou ja, dat, dat, dat ontkent diezelfde uh, veiligheid... Uh, uh, of die raad voor de, voor de veiligheid, die onderzoeksraad voor de veiligheid... En uh, waar, waar zij alleen op hebben geduid... is dat de politie heeft aangedrongen op een verbod... Mm -hmm. omdat de politie vindt dat je daarmee kunt gooien. Nou, daar ben ik het ook wel mee eens. Maar goed, je kunt ook met alles gooien. Hè. Als je het praat over het lastigvallen van hulpverleners... die worden bekogeld met bierflessen en met stenen en weet ik wat. Kijk, en dat gedrag, dat vind ik, dat moeten we aanpakken. En, uh, en dat is ook het, het eigenlijke probleem wat er in, op oudejaarsavond in de grote steden aan de hand is. Je, je ziet gewoon mensen zich misdragen. He. Enorme schades, auto's in de brand gestoken, plunderingen. Ja, nou, dat wil je niet. Ja. Nee, dat, dat zou bijna pleiten voor een totaalverbod van, van consumentenvuurwerk. Ja, maar, maar denkt u dan dat dat gedrag veroorzaakt wordt door vuurwerk? Het, her, het, het werkt het wellicht in de hand, samen met alcohol... Nee hoor, dit gedrag dat, dat vindt ook plaats op het moment dat er geen vuurwerk is. Op een, op een, op een konings, koningsnachtsviering, uh, op een normale zaterdagavond... Uh, bij worden er worden toch een cetera. stuk minder auto's in de brand gestoken, volgens mij, toch? Ja, wellicht wel. Maar dat heeft toch niets met vuurwerk te maken. Dat is wangedrag. En dat, is, dat, dat, dat, dat zou je moeten bestrijden. En dat ja. is een hele lastige, dat, dat, dat, dat begrijp ik wel... En daarom noem ik dit ook wel een schijnmaatregel. Want ik begrijp ook wel dat de politiek eigenlijk iets zou willen doen. Maar dan moet je de kern aanpakken. En dan moet je niet iets als dit aanpakken met, met de gedachte van... Nou, nou doe ik wat, want dat doe je dan voor de buren. Ja, dan nou wordt er tot nu toe altijd al veel ook vuurwerk uit het buitenland gehaald. Sommige mensen gaan met een auto vol, komen ze terug uit België. Verwacht u dat dat toe gaat nemen als, als hier in Nederland meer vuurwerk verboden wordt? Ja, daar zijn we wel bang voor. Kijk, in Nederland kennen we hele strikte controles op het vuurwerk. En uh, sterker nog, we zijn ook nog steeds bezig om te kijken of de kwaliteit nog verder kunnen verbeteren. Op het moment dat uh, jonge lui worden, worden gedwongen bijna om, uh, om hun vuurwerk in het buitenland te halen of via illegale wegen te halen... Ja, dan ben je die grip kwijt op de kwaliteit van het vuurwerk. En dan uh, moet je bang zijn dat je alleen nog maar nog zwaarder vuurwerk binnenhaalt. Waar vooral heel veel letsel door ontstaat. Waar vooral heel veel schade door ontstaat. Leo Groeneveld, dankjewel namens de vuurwerkbranche. Uh. Ruim negen jaar geleden kwam de Nederlandse kamerman Stan Storiemans om het leven bij een Russische aanval op de stad Gori in Georgië. Deze journalist Tsadok pardon, raakte bij datzelfde bombardement zwaar gewond en zag zijn leven voor altijd veranderen. Na zijn revalidatie stopte hij als journalist. De liefde voor de fiets bracht hem naar de top van het wielrennen. Want als mediamanager van de wielerploeg Israel Cycling Academy... volgt hij morgen bijvoorbeeld de World Tour-wedstrijd dwars door Vlaanderen. Reportage van Steven Dalepout. rtl cameraman dodelijk getroffen bij beschieting in Gori. I was uh, covering the war in Georgia... when I met a night in Tbilisi to...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 De Russische voorzitters. En dat is hoe het verhaal de volgende dag kwamen ze met me en our leven heeft changed. Op 12 augustus wordt het centrale plein van Gori, een stad in het noorden van Georgië, aangevallen. Het is de laatste dag van de Russische militaire operatie in Georgië. De Russen schieten met een raket een clusterbom op de stad Gori. Het leek alsof we vanuit alle kanten onder vuur werden genomen. Stan wordt geraakt in het hoofd en onder zijn oksel. Ik kreeg slechts één van die kogeltjes in mijn been. Maar zijn dok werd doorzeefd. Ik vloog into the air en toen ik landde... was het totally dat ik was dat ik helemaal was. Ik kon niet... Ik doe er niets, maar kijk. Mijn ogen waren nog steeds werken. Ik zag dat ik mijn hoofd moest moesten. En toen ik naar een kant moest moesten, een dode persoon bleden. En op de andere kant zag bleeding. een stond ligt roerloos op de grond. Hij ligt op zijn buik, met zijn ogen vlak boven het asfalt... I zitzan storymans naasten liggen. Bloedend. Yeah, I I'm I'm totally clear about that moment because at that moment I realized that I'm going to die. So the next ten seconds I spent about saying farewell to my kids and my life and I was uh, basically very calm about it because I felt that I did everything in my life to to live my life completely and I, I it was a moment to go. So that's what happened. Twee seconden later... mijn ogen... een scherm... fell op mijn ogen... en ik dacht. Jekeskeli denkt dat hij op dat moment overlijdt. Hij raakt bewusteloos. In de documentaire Onderzoek in Gori... de dood van Stan Storimans' vertelt Jeroen Akkermans later... wat hij op dat moment deed. Je hoort dus eigenlijk het doodvonnis van Stan. Ik dacht op dat moment alleen maar weer van... We moeten weg, we moeten weg, we moeten weg. En ja, toen zag ik Sadok liggen. Ik kan zeggen dat Jeroen mijn uh, saved my life. Hij was, uh, was standing there, shocked by de bomb. Stan was dead. Hij had the same shrapnel as als ik maar but hij had het in de in the, in the nek. Jeroen Ackermans is in shock. Maar als hij je kerstkelly ziet liggen, schiet hij meteen te hulp. Hij redt zijn leven. Hij me uit dat of that, of that square met de hulp van twee civiels. Hij wist niet of hij zou worden verhaald. Of er mensen zijn. We never really, he never really knew what echt wat er gebeurde. Hoe het happen? Maar hij he took het risk en hij took me uit dat. Jeroen Ackerman is de reden dat ik alive. ben. Oh Je Keskali heeft 30 kogeltjes uit de Klussenbom in zijn lichaam. Hij wordt vijf weken later wakker in een ziekenhuis in Israël. Je Jeckerskali revalideert, maar had blijvende schade over aan het incident. I lost some of my nerves in in in my right leg. I I, I have a lot of things that I still carry with me. Toch gaat hij verder. Hij pakt de wouwfiets en gaat de wereld rond. I found cycling as the way to uh, to get back to my life. At some point I left my job. As a journalist, and I went for three years to cycle to cycle the world around the world, uh, even with only one leg really functioning. And it gave me back in a many way my, myself back and my confidence in myself. Het fietsen geeft hem het zelfvertrouwen terug. Met slechts één werkend been komt hij overal. We I crossed uh, Afrika and I crossed the I crossed the United States. From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 Het is een wonder dat dat is gelukt. Maar je Keskeline al eerder. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Hoe do you imagine but I I'm saying if I'm a, in a story, in, in a way I'm in a miracle situation so it happens here too. So it all connects together and it's very exciting. Zadok in een reportage. Een mooie reportage van Steven Tanebout. Een Nederlandse commissie en ook Jeroen Akkermans hebben het incident in Gori dus onderzocht. En er is geen twijfel, Rusland zat achter de raketaanval. De Russen hebben nooit schuld erkend. Rusland is aangeklaagd bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En Jeuk hoopt dat die zaak binnen een jaar in behandeling zal worden genomen. 20 jaar geleden kwam je uit, dit nummer, van de Verve. Bittersweet Symphony. De Nederlandse waterpolosters hebben in de World League verloren van Rusland. In Rotterdam werd het 13-12. Nederland zou bij een zege zeker zijn van het toernooi, maar de Russinnen bleken dus te sterk. Zo vertelt ook Sabrina van der Sloot. Nou ja, ze zijn gewoon top van de wereld. Ze hebben in 2016 brons gewonnen al de Olympische Spelen. Dus uh, ja, het is geen schande om van hun te verliezen. En ze zijn gewoon heel goed. Maar als je nu kijkt naar uh, vorig jaar op de wereldkampioenschappen, toen verloor je van Rusland met echt een totaal andere ploeg. Um, hoe anders is jouw Nederlandse team nu? Uh, we hebben heel veel jonge meiden, heel veel nieuwe meiden. En ik denk dat er gewoon nog heel veel rek in zit. En dat we nu verliezen, dat wil niet zeggen dat wij straks op het EK weer gaan verliezen. Want we hebben nu gewoon weinig samengespeeld, weinig samen getraind. En ik denk dat dat wel een heel groot verschil is... met het team dat uh, vorige week aangespeeld gespeeld heeft. Dat was Sabrina van der Sloot, een van de ervaren speelsers van Oranje. Aan de telefoon, bondscoach Arno Havingga. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Uh, ben je het eens uh, met Sabrina dat het uh, geen schande was... Nee, het is zeker geen schande. Sabrina die geeft al aan dat ze brons op te spelen, maar vorig jaar ook brons op de, op de WK. Deze ploeg, Rusland speelt op het moment denk ik op een niveau wat, wat ik ze jaren niet heb zien spelen. Ze zijn echt heel goed, maar goed, het, we hebben verloren en dat ja. willen we niet. En ik denk ook niet uh, dat dit ook uh, representatief is voor onze ploeg, want we hebben verloren op een manier wat, uh, wat niet hoeft. We maken te veel uh, foutjes wat de Russen afstraffen. Hè? Dat moet er bij ons uit. Alleen legt Sabrina wel meteen de vinger op de zere plek. We zien elkaar heel weinig. De gros van, onze teams, van ons team speelt in het buitenland. Dus we moeten het hebben van spaarzame momenten, dat we samen trainen. Ja, en winnen van dit soort teams, dat, uh, dat vereist echt wel uh, ja, training gezamenlijk en een bepaalde uh, teamtactiek. Een bepaald ja. teamtactiek. Ja, je zegt het zit, het zit hem in de, in de foutjes. O, wat zijn de foutjes? Waar, waar, wat zijn de herhalende foutjes nou, die je steeds weer ziet? Nou, deels wel uh, deels ervaring. Als je kijkt naar uh, die Russen, die hebben gewoon uh, toch iets ervaren in ploeg van wij. Uh, dus uh, individuele duels. Ja, af en toe uh, verlies je het daarin. Nou, dat kost doelpunten tegen zijn ploegen. Maar ook wel, uh, uh, wij, wij, je merkt al gewoon, we hebben een hele jonge ploeg. Sabrina zei het al, we hebben een aantal hele jonge meiden. bij. twee meiden van 16, één van 17. Ja, op een gegeven moment sluit een beetje de... De onzekerheid is een ploeg en dan maak je foutje wat je doet, het kost. Uh, maar je mist ook de overtuiging om, uh, om in de aanval een, uh, een, uh, het verschil te maken door het schot te nemen op het juiste moment, door de juiste paas te geven op het juiste moment. En daar moeten we uh, van voorwerken. werken. Is die onzekerheid Arno er ook in, in geslopen omdat je uh, ook bij die Europa-cup al hebt verloren de afgelopen dagen van Griekenland en Spanje? Nou, het draagt er wel bij uiteraard. Uh, we, hebben, we zijn dat toernooi redelijk begonnen. We hebben inderdaad twee uh, verliespartijen gehad. Wat moeite met scoren gehad ook. En dat zie je vanavond in zo'n wedstrijd ook wel terug. Uh, we begonnen denk ik toch wat mat aan de wedstrijd. Wat normaal gesproken ons wapen is om, om sterk te beginnen. En uh, ja, uiteindelijk loop je dan hele wedstrijd ja. met feiten aan. Dus ik denk wel dat het bijdraagt. Ja. Het is natuurlijk extra zuur omdat je bij een zege uh, ja. je had geplaatst voor dat finale ja. toernooi. Ja, dat klopt. Dan hadden we zeker geweten uh, dat we die finale ronde zouden ja. spelen. Uh, zojuist uh, kreeg ik ook het bericht door dat uh, Hongarije gelijk gespeeld heeft tegen Spanje. en De Strafworpen zijn nu gaande. Dus dat betekent ook dat, Spanje, dat de Hongarije minimaal één punt pakt. Uh, nou ja, dat is ook niet echt in ons voordeel. Dus we hebben nog één wedstrijd te gaan uit die Spanje in Madrid op uh, 1 mei. En die wedstrijd die, uh, die moeten we winnen om, uh, om ons te kwalificeren voor de World final. Superfinals. Ja, is dat onmogelijk? Want het is een zware wedstrijd denk ik. Hè? Ja, een hele zware wedstrijd. Maar uiteraard mogelijk. Tuurlijk. Er zijn zes ploegen in Europa die, <laughs> die aan elkaar gewaagd zijn. En uh, ja, die, die zitten heel dicht bij elkaar. Dus ik weet zeker dat we daar een kans maken. En hoe belangrijk is het voor jouw ploeg om daarbij te zijn, bij dat finale toernooi? Nou ja, belangrijk zeker in de voorbereiding op de Europese kampioenschappen. Die ja. later uh, dit jaar in de zomer in, uh, in Barcelona plaatsvinden. Uh, zo'n toernooi, zo'n eindtoernooi uh, is, is, zijn gewoon zes echt hele goede wedstrijden. Die echt bijdragen aan de ontwikkeling van deze ploeg. En dus dat is belangrijk. Uh, dus we willen, we willen daar gewoon actief zijn. Oké. Okay. Dankjewel Arno Havinga, bondscoach van de Waterpolosters. Dus. Ja, het is toch wel de voetbaltempel van Nederland. Hè? De Rotterdamse Kuip. Het is maar de vraag hoe lang er nog in wordt gevoetbald. Maar vandaag was het in ieder geval feest aan de Maas. De Kuip is namelijk jarig. 81 kaarsjes werden er uitgeblazen daar op Zuid. Als iemand het stadion goed kent, dan is het natuurlijk wel Peter Houtman. Hij kwam er als kind, als speler. En hij is er nog altijd bijna iedere wedstrijd bij. Eigenlijk iedere wedstrijd. Hè? Want hij is de stadionspeaker. Drie momenten die volgens Houtman het roemruchte stadion typeren. Ga je mee naar het stadion. Wim Jansen rukt daar een stap toch zeg maar biedt binnen. Nou, eens even kijken wat er van terecht moet komen. Dat wordt eh, misschien gevaarlijk voor AC Milan. Nu, nu is trouwens Wim Jansen aan de bal. Ik had even verkeerd gezien. Jansen van is schat! En over! Oh! Hij zit hij erin? Nee, nee toch! Hij zit erin! Hij zit erin! Oh, ik dacht dat hij over zijn. Hij zit erin! Het is een doelpunt! Ja, dat was hem hoor. Feyenoord de 1969. De eerste, ja, door de legendarische Theo Komen ingesproken. Een geweldige kerel was dat. En hij dacht inderdaad die bal overzelfde, maar nou, die ging er dus in. En ook die tweede, nou ja, je bent een klein jongetje toch, moment. Ik was een jaar of twaalf. En uh, ja, dat dat, dat, dat vergeet je nooit meer. Dat waren ook natuurlijk geweldige wedstrijden. En vooral die, die, die tweede in de Kuip. En toen ringde er ook nog 69.000 mensen in, in de Kuip. Nou, die stond helemaal op zijn kop. Het, het komt dan toch Peter Houtman en Willy Carbo moet het veld uit. Houtman moet Feyenoord vanavond aan de beker helpen. Kruis dan. Even ruimte aan de andere kant. En Hoekstra is het. Die de bal ook goed aangespeeld krijgt. Gullet. Houtman. Hij is nog geen twee minuten in het veld. Peter Houtman. Feyenoord wint om te beginnen de beker. Ja, dat was die bekerfinale. God, wat had ik de peering zeggen. Dat was een van de... Weinig wedstrijden waren ik geblesseerd was geraakt. En eigenlijk kon ik niet spelen, maar ja, ik wilde er hoe dan ook toch bij zijn. Vooral aan het eind van het seizoen natuurlijk, wanneer de prijzen worden verdeeld. En uiteindelijk kon ik toch nog even invallen. En nou, ik geloof dat het EOM misschien wel de eerste bal was. En het was een van de vreemdste goals die ik ooit gemaakt heb. Want die bal die kwam op een gegeven moment tussen de voorstoppen, de keeper en mij in. Nou, die bal kwam dus om, omlaag, vlak voor het doel. En toen heb ik hem uh, heel veel denken dat ik hem met mijn gevalletje maakte, maar <laughs> dat was dus niet zo. Ik heb een laten schand op mijn hoofd en dat betekende dus de, de beslissende goal en uh, ja de, de beker daarmee uh, binnen. Dus uh, ja, mooie herinnering en uh, ja, ze zijn dus ook heel goed geweest in de Kuit. Uh. LGA, Feyenoord gooit aan de rechterkant van het veld, de eerste bal naar Kuit. Die wordt daar verdedigd, oh daar gaat iemand uit, Kuit naar de... Die is niet in de seconde. Wie anders dan Kuit. De Lenners-Schwarden het veld op. Een Pierdus komt dan naar beneden. De honderdste goal van Kuit in de Eredivisie voor Feyenoord. En Feyenoord leidt. in de kampioenswedstrijd met 1-0 tegen Rakes. Wat een begin. Wat een begin. Ja, geweldig. Hè. De drongenwedstrijd van Dirk Kuit. En van het hele publiek natuurlijk. Want... Ja, het is een fantastische dag geworden. Maar die ontlading, vooral naar nou, die eerste goal... nou, je oren die zaten echt dicht door de explosie van geluid... die je toen vrijkwam. En ja, dat was eigenlijk typisch weer de Kuip zoals we hem kennen. Zo gigantisch sfeervol. Zo'n zo ontlading bij die mensen. En ja, dat, waren, dat was een van die meest opvallende wedstrijden in al die jaren... dat ik uh, die Kuip al meemaakte. En dat is toch al... Uh, Vanaf de half jaren 60, eind jaren 60. Met, met de Europa Cup 1 als uh, hoogtepunt. En later natuurlijk ook nog eens de UEFA Cup. Ja, die kuip. Een gouden Kuip. Ja, ander voetbal dan. Er werden nog de nodige oefenwedstrijden gespeeld vanavond. Duitsland tegen Brazilië werd 0-1, terwijl uh, tijdens de halve finale van het vorige WK het nog 7-1 werd voor Duitsland. Um, Rusland-Frankrijk 1-3. Uh, en dan uh, Australië, het Australië van Van Marwijk tegen Colombia. Colombia 0-0, Engeland-Italië 1-1. En dan hebben we nog uh, Spanje-Argentinië, die is nog bezig. Op dit moment 4-1 voor Spanje. Uh, ja, dat is uh, niet verkeerd. En België uh, wint met 4-0 van Saudi-Arabië. Twee doelpunten gemaakt door Lukaku, Rusland-Frankrijk met 1-3. De Fransen verloren nog uh, een paar dagen geleden in de oefenwedstrijd. Nu weer winst voor de Fransen. We kunnen vast verwijzen naar het ogenmorgen, zometeen, om uh, na het nieuws van 11 uur met Wilfried de Jong. Maar wij gaan nog even luisteren naar uh, Diederik, want ja, zoals altijd, is het laatste woord aan hem. Ja, in totaal waren er maar liefst 36 vriendschappelijke interlands vanavond. Ik heb hier alle uitslagen nog even op een rij, uh, maar ik heb maar 50 seconden, dus ik doe het even op deze manier... Uh, je had dus een paar landen: Curaçao, Mongolië, Laos, Japan, Oeganda, Tanzania, Seychelles, Kenia, Armenië, Georgië, Rusland, Azerbeidjan, Burkina Faso, Iran, Irak, Zwitserland, Turkije, Senegal, Egypte, Denemarken, is Namibië, Hongarije, Tunesië, Slovenië, Luxemburg, Roemenië, Polen, België, Duitsland, Nigeria, Engeland, Marokko, Colombia, Spanje en Amerika. Uh, zij speelden tegen een paar landen van voormalig Joegoslavië, de Baltische Staten, landen uit Zuid-Amerika, Scandinavische landen, etc. En het werd respectievelijk 1 0 2 En de overige hoort u na het nieuws van 11 uur. Ja, ik hoop dat u heeft meegeschreven. Ja, inderdaad. M morgenavond uh, mogen wij er beiden weer zijn. Ja, en dan uh, komen we terug natuurlijk op die wedstrijd uh, van Donar. Benieuwd of ze de halffinale gaan halen van de Europa Cup. Nog een hele fijne avond. Bye-bye.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 Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Klinkende Taal, een product van Lo van Eck. NTO Radio 1.